had je een Britse poppenserie, Een beetje op satirische leest geschoeid. Spitting image. En op een gegeven moment dachten die jongens van Genesis. Nou ja, laten we daar eens een clipje aan ophangen. En bij dit nummer opnemen. Land of Confusion. Je zag daar in die clip onder andere de pauze voorbij komen. Ronald Reagan. Eigenlijk een beetje... De figuren uit de jaren 80, Princess Diana, uh, uh, natuurlijk Madonna. Uh, nou ja, noem ze maar op, het, het zat er allemaal een beetje in verstopt. En die Land of Confusion, nou, dat uh, past wel moeiteloos in de, deze tijdsperiode... want het is toch al een beetje verwarrend allemaal. Uh, moeten we dat nou wel en uh, moeten we dat nou wel niet? Uh, dit soort uh, dingen gebeuren nu eenmaal. En de Land of Confusion uh, is min of meer eigenlijk daar wel een beetje op uh, bedoeld van uh, Genesis dan. Uh, het is uh, donderdagochtend, uh, 11 uur geweest. Dat betekent dat, uh, dat dit gedeelte een halve podcast wordt. Uh, want uh, we gaan uh, uh, gesprekken laten horen die een van de pluspunt medewerkers had. Uh, dat is Marike geweest met een aantal vrijwilligers in het veld. En uh, zo is er bijvoorbeeld een gesprek geweest uh, tussen Marike en Anita. En uh, ze stelt, Marike dan, Stelt Anita ook voor. Goedemorgen allemaal. Uh, je spreekt met Marieke van Pluspunt. Ik ben vandaag in gesprek met Anita. Anita van On Air Dance en Vrijwilliger Bij het Jeugdonk. Goedemorgen, Anita. Goedemorgen, jongens. Hoe gaat het met je? Het gaat, uh, het gaat wel goed, moet ik zeggen. Hoe ja, hoor. Het... Je... Ja, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Mijn dagen zijn momenteel gevuld uh, met uh, online danslessen of een online kinderdisco of online workshops. Alles online. Dus dat is even anders dan anders. Maar absoluut niet minder leuk. Oké, okay, en ik hoorde dat jij uh, voor alle kinderen in Zandvoort uh, nu bezig bent met workshops. Hoe zijn die uh, afgelopen week uh, gegaan? Dat was hartstikke leuk. Het was eventjes wennen om elkaar op scherm te zien in plaats van uh, in, uh, in de dansschool hè, met, uh, met de workshops in de vakanties die we altijd doen. Maar we hebben ontzettend gelachen en het was leuk om te zien hoe iedereen zo creatief was met uh, ja, benodigdheden. Gewoon huistuinen, keukenmateriaal, waar we toch weer iets ontzettend leuks van hebben gemaakt. Oké, okay, cool. En, en wie doe je dat samen dan? Dat doe ik samen met Margret. Margret okay. die geeft workshops in pluspunt, dus zij heeft de Crea Plus Club. En in de vakanties uh, doen wij samen de creatieve workshops in de Damschool. Oké, okay, tof. En heb je nou nog uh, tips voor de jongeren die thuis zitten? Dat je zegt van, hé, hey, dat is echt leuk om te doen. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat het zo saai wordt op een gegeven moment. <laughs> Volgende week hebben we nog een aantal workshops uh, gepland staan. Op woensdag 6 mei. Uh, ...gaan we uh, eigen klei creaties maken, dus echt met huistuin en keuken artikelen gaan we zelf klei maken met glitters en gekkigheid. En, en uh, we gaan ook huistuin en keukenartikelen uh, verder klutselen, zeg maar. Uh, ook hebben we een do-it-yourself beauty middag. Normaal doen we beauty en mindfulness in de dansschool, dus dan verwennen wij de kinderen met allemaal beauty treatments. Maar nu oh. gaan we dat zelf doen en ook de producten zelf maken. Hey. Um, op donderdag hebben we allemaal dansworkshops gepland staan. En dat is over de hele dag verdeeld in leeftijdscategorieën. Dus twee en drie jaar, dus echte peuters, de kleuters, uh, kinderen van 8 tot 12 en dan 12 plus en 16 plus. Dus voor ieder wat wils. Oké, okay. hey, en als je nou zit te luisteren en je denkt dat uh, kleien, die beauty workshop, dat dansen lijkt me leuk. Waar moeten ze zich dan opgeven? Dat kan via mijn telefoonnummer door even een berichtje te sturen. Wat is jouw uh, nummer? Op het moment dat je een berichtje stuurt, dan stuur ik uh, de link, zodat je mee kan doen met de workshop en een lijstje met benodigdheden. Wat is jouw nummer, Anita, dat uh, de kinderen. -kinder? <laughs> ja. Dat is wel handig, hè? Dat is 06-3644-2909. Het kan ook door een mailtje te sturen naar info.onair-dance.nl. Superleuk. Oké, okay, dankjewel, Anita. Ik uh, word heel blij van iemand als jou, dus ik ga zeker meedoen. <laughs> dankjewel. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Fijne dag! Zeker weten, jij ook, Marike! Dat was uh, het uh, ges eerste gesprek uh, wat uh, Pluspunt uh, had, uh, dit keer met uh, Anita, maar. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, de vaste onderdelen en uh, ik zei het al, het is een halve podcast, dus uh, moet om kwart over uh, elf ook uh, Mick Boskamp aan het woord uh, komen. Dat is ietsje vroeger, maar uh, dat, uh, dat mag de pret niet uh, drukken, denk ik. Uh, Mick, want uh, jij uh, leest uh, bijna alles wat er in de wereld uh, plaatsvindt. Uh, wat zeg je? Alles wat los en vast zit. Alles wat los en vast zit. Um, ik zag vorige week uh, stond RTL 7 die interview uit uh, met uh, Kim Jong-un. Maar dan niet de echte, maar een uh, acteur. En uh, daar is nu wel het een en ander om uh, te doen. Want uh, wat is daar nou eigenlijk aan de hand daar in Noord-Korea? Nou ja, kijk, de berichtgeving vanuit Noord-Korea is altijd vaag. Ja. Dus dat, dat, dat, uh, dat is niet in een voordeel natuurlijk. Hm. En als dan Kim Jong-un voor het laatst op, uh, op 11 april gezien is, mm. en daarna niet meer, ja, dan komen natuurlijk alle robbels en, uh, en uh, voorspellingen, die komen allemaal los natuurlijk. Ja. Dan zal hij wel dood zijn, of uh, ernstig ziek, of, of wat dan ook. Dus het is heel merkwaardig, want tot op de dag van vandaag, ja, hij schijnt een teken van leven te hebben gegeven. Mm. Hij heeft een brief geschreven aan de arbeiders van, uh, van uh, Norea over uh, dat, dat ze, dat ze zo'n best hebben gedaan. Wat op zich sowieso al apart is, want Kim Jong-un is niet zo vreselijk uh, complimenteus. Ja. Hij <laughs> is waarschijnlijk een, een soort zoethoudertje om te laten blijken dat hij nog in leven is. Ja. En zijn trein is ook gespot. Hij schijnt een hele bijzondere, geheimzinnige trein te hebben. Mm -hmm. Waarin hij zich laat vervoeren. Nou, die is uh, uh, met satellietfoto's gezien in de buurt van zijn woonhuis. Maar dat betekent ook nog niet dat hij leeft. Nee. Die trein kan zo maar heen en weer rijden. Mm -hmm. Dus het is heel merkwaardig. Het is heel merkwaardig. Ja. Wat ook kan, natuurlijk. Dat kan ook, want Kim Jong-un is natuurlijk. Uh een vrij strenge leider. Hè. Hij schijnt ook een aantal mensen te hebben geliquideerd. Hmm. Of te laten hebben uh, liquideren. Ja. Het kan ook zomaar zijn dat Kim Jong-un is overleden. Ja. En dat de artsen het niet durven te vertellen aan hem. Dat kan natuurlijk ook. Uh, uh, uh, ja? ja, maar dat gaat een beetje lastig uh, tegen een dode Om het uh, even op zijn zandwoord uh, te ah, zeggen. Ja, maar je weet, je weet het nooit. Die mensen <laughs> die, die, die, die buigen zijn knipnis voor die man. Ja. Die zijn ze uh. dood voor hem. Dus nou ja, dat is. En ik hou me daarmee bezig. Ik denk bij mezelf. nou oh ja, die Trump die speelt ook nog eens aan een rare rol erin. Ja. Want uh, uh, aan Trump dus vraagt van, gevraagd, nou, uh, uh, u kent uh, Kim Jong-un, ja. hoe is het met hem? Hij zegt, ah, ik heb een goede band met hem ja. en ik hoop dat het goed met hem gaat. Ja. Als je een goede band met iemand hebt, dan weet je hoe het met iemand gaat. Ja. Dan hoop je niet dat, uh, hoe het met die, dat het goed gaat met iemand, maar dan weet je dat gewoon. Ja. Dus dat is heel erg meestwaardig. Ja, ja. Maar ik hou je op de hoogte. Ja, ja, ja, ja. Dit, dit zijn uh, de roddels uit de wereld. Uh, want Kim Jong-un is eigenlijk al een uh, geheimzinnige uh, leider in uh, Noord-Korea. Maar het is ook een geheimzinnig land uh, als het uh, gaat om de informatie die naar de buiten uh, komt. Maar uh, we gaan het ook uh, dichter bij huis zoeken, heb ik uh, begrepen van jou. Ja, ik, ik, uh, ik, ik zit al die tijd in, uh, in quarantaine bij mijn vriendin in Dordrecht. Hm. Ik ben zelf woonachtig in Zandvoort. Ja. Ik maak me wel een beetje druk om het door te, door te ja. Ja. ja. Want kijk, de burgemeester die was laatst bij jou. Ja, van Molenburg. En hij ja. moet trouwens even een, een klein zijpaadje bewandelen. Ja. Ik, ik, die man is sowieso een hart gewonnen. Ja. Omdat die fan lijkt te zijn voor Prefab Sprout. Ja, <erro favourite> en, ja, ja. En, en ja. Ja. dat is een, is een geniale band die ik altijd gevolgd heb. Die dus ja. heb ook alle LP's en CD's van ze... Ja. En toen was ik toen echt, ik viel bijna van, van mijn stoel af. Ja ja. ja, ja. David Molenburg, die houdt van Prince of Sprout. Dus dat voel ik helemaal geweldig. Ja. Ik zeg, ik, ik bedoel, als Nick als Meijer het had gezegd, dan had ik het waarschijnlijk niet al beleefd. GELACH was er waarschijnlijk, waarschijnlijk ik ja. niet gebleven. Ja. Ja, stel je voor dat Nick Meijer van Prince of Sprout houdt. Dat ja. kan gewoon niet. Nee. Maar het, het tekent wel, uh, wel uh, uh, de man Molenburg, vind ik. En ik, ja. ik, ik heb het met hem te doen ook. Ja. Ik zou je waarom. Hij is dus nog niet zo lang burgemeester van Zandvoort. Ja. Dan eerst krijgt hij de hele kermis rond het uh, circuit. Ja. Dat wordt eindelijk uh, opgetuigd en gaat plaatsvinden. En Zandvoort zit dan een beetje in de list met z'n allen. Ja. En dan opeens is het helemaal anders. Ja, ja. Dan gaat het niet door. Dan ja. krijg je, of corona krijg je, dan gaat het niet door. Ja. En dan uh, mogen de horeca zaken in Zandvoort groot deel... Uh, van, van, van de pand is nog het horeca of een groot deel in ieder geval. Mm. En, dan, en dan, ik ben er dus een hele tijd niet geweest, maar dat moet toch een spookdorp zijn op het ogenblik. Eh. Nou, het, het, het valt mee. Het is, het ja. is eerder uh, een beetje. Uh, het doet mij eerder denken aan de winter. Dat is het, uh, eigenlijk uh, het beeld wat je, wat je hebt. Uh, het is uh, winter in het uh, voorjaar, zo moet je het uh, zien. Ja. Ja. Uh, wat, ik, uh, wat, wat, wat wel wel heel, uh, heel erg akelig is als je door de Hallenstraat heen gaat. Ja, daar zie je dan dat, dat daar gewoon heel weinig activiteiten zijn. Uh, er zijn hier en daar nog wat winkels open die, die je daar dan nog aantreft. Maar dat gaat dan wel vanaf het moment dat je daar uh, bij Nuf voorbij uh, bent. Daar, daar begint het uh, toch eigenlijk uh, akelig uh, stil te worden in, uh, in de straat. Ja, Oké. Okay. En dat is, ja. dat is een beetje het, is, uh, ja, het beeld. Ja, nou, vandaag uh, heb ik begrepen zou er een, een bekoes vinden... Uh, uh, met de directeur van Zandvoors Marketing... om te kijken wat voor plannen er ontvouwd kunnen worden... ontwikkeld kunnen worden hmm. voor uh, de zomer. Ja. Dus dat is vandaag voor de speciaal samengestelde werkgroep. Die komt samen. Hmm. Die gaan verschillende scenario's uitwerken. Ja. En, en zij zegt, in ieder geval in ja. zegt interview... Ze dat, uh, dat ze niet stilzitten. En hopelijk is het echt een tijdelijke aard. Ja. En dat ze er vertrouwen in heeft... dat het ooit wel lekker druk wordt in het dorp. Ja, we hebben het over. Ja. Huh? ja, nee, we hebben het over Lana Lemmers. Daar hebben we het ja, over. Ja, ja sorry. Ja. sorry, sorry. Ja. En, en, dat, en dat, dat is heel goed. Mm. En dat is super. Mm. Maar ik maak me wel zorgen om al die mensen die eigenlijk misschien al, al een beetje hebben geïnvesteerd in die hele situatie rond de Grote Prijs van Nederland. Mm. En dan nu opeens zelfs erger hebben dan vorig seizoen. Mm. En dat vind ik. Hoe, hoe, hoe overleven die dat? Dat vragen we dus ook af. Dat houdt me ook bezig. Ja, nou, In ieder geval uh, meld ik uh, dan weer... dat de gemeente Zandvoort uh, wel uh, zich stevig maakt... om de seizoen paviljoenhouders uh, enigszins uh, uh, te ondersteunen. Want die vallen ja. buiten de NOE-regeling. Omdat de pijldatum op 1 januari is dat je dat personeel hebt. En die jongens die bouwen pas vanaf 1 februari op. Dus die vallen er dan buiten. En dat uh, vindt de gemeente Zandvoort uh, kennelijk heel erg. Dus, dus die ondersteunen dat. Nou, kijk, dat bedoel ik dus. En daarom, kijk, en dat begrijp ik ook. En dat vind ik ja. fantastisch. En David Molenburg en Priefer Sprout. En het ondersteunen van de Zandbadhoek. Ik, ik denk dat gewoon weer terug naar Zandvoort. Nee. <laughs> nou, uh, ik, ik hou je eraan. Uh, maar uh, het is, uh, voor morgen uh, gaan we weer verder natuurlijk. Ja. Ik, ik dank uh, even voor je bijdrage. En morgen spreken we elkaar weer, Mirk. Dankjewel, ja. Oké, okay. uh, muziek uit Zandvoort uh, gesproken. Dit is uh, Wendy Moore met Relapse. this Could you stop pulling me back in? My heart beats at your touch, but. was dat uh, van uh, Wendy Moore. En uh, ja, uh, we hebben natuurlijk nog uh, gesprekken liggen met uh, Pluspunt. Uh, Marike in gesprek met Hans. En Hans is een van de vrijwilligers uh, bij uh, uh, uh, het wijkcentrum, of eigenlijk het uh, steunpunt, het wijksteunpunt, de blauwe trim. Goedemorgen allemaal. Hier Hans en Marike van Pluspunt, Zandvoort. Um, vandaag ga ik met Hans in gesprek. Goedemorgen Hans. Hoi Marike. Goedemorgen. Hans, ik heb uh, vernomen dat jij een uh, heel bijzonder verhaal hebt. En ik uh, zou je willen vragen of je dat met ons wilt delen. Ja, natuurlijk. Uh, nee, zoals jullie weten is de Blauwe Tram gesloten. En zit ik uh, sinds dat gesloten is in de Bali in Noord? En uh, dat is nogal een aquarium, dus je ziet nogal veel voorbij komen. En elke dag uh, loopt daar een dame. En die uh, loopt met de rollator, want ze moet van de fysiotherapeut de honden doen, de therapie doen, ja. dus het is goed als ze toch loopt. Best wel uh, uh, moeilijk denk ik, maar goed, ze doet het wel. En uh, nou ja, we zien er elke keer uh, voorbij stiefelen. En dat is, nou ja, dat, zij is heel eenzaam en heel triest. En uh, eigenlijk uh, weten we dat ze heel erg veel behoefte heeft aan een uh, praatje. Dus ik had al een paar keer door de ramen gezwaaid en een beetje gek gedaan door het raam. En dat vond ze al helemaal prachtig. En toen hebben we toch besloten om er uh, vrijdag, uh, nou ja, omdat er toch misschien wat meer mogelijkheden zijn om het toch uit te nodigen... ...om binnen te komen... ...en uh, zonder koffie, zonder iets... ...gewoon eventjes naar binnen... ...en uh, nou ja, ze is aan tafel gaan zitten. We hebben een hele grote uh, leestafel, zeg maar. Ik zei aan de ene kant, ik aan de andere kant... ...en uh, Lammy, die bij ons in de keuken... Uh, wat, ...wat werkzaamheden deed op, dit, op dat moment. Die kwam er ook nog bij staan... ...en we hebben met z'n drieën een heel leuk gesprek gevoerd. Maar wat wel ging over... ...dat ze voor het eerst eigenlijk weer een heel gewoon gesprek had... ...dus het was... Nou het was bijzonder dat, zij, dat ze dat ook weer kon doen. En uh, nou, de waterlanders kwamen al heel snel. Uh, want ze was zo blij dat ze weer uh, normaal eventjes kon praten met mensen. En uh, nou ja, ze eigenlijk in al die tijd had ze eigenlijk niemand gezien. Ze had wel een buurman gevraagd om even te helpen met de elektra. Nou, die had gezegd, nee, dat beginnen we niet aan. Dus ze was ook helemaal een beetje, nou ja, ze was een beetje teleurgesteld in iedereen. En ze was hartstikke blij dat ze op zo'n manier even wel ons binnen kon komen. Dus ik vond het een heel mooi verhaal ja. om ook eens te laten horen hoe het wel kan. En hoe het ook voor mensen heel moeilijk is om al die weken eigenlijk alleen thuis te zitten. Zeker als je gewend bent om uh, altijd maar uh, uh, bij truspunten te helpen met, uh, nee, met van alles en nog wat. Zij, zij verscheurt bijvoorbeeld onze documenten. En okay. dat doet ze in de papierversnipperaar. Vers, nou, zelfs dat, dat past ze toch altijd even lekker bezig. En kwam ze mensen tegen. Nou, dat. Dat gaat dus allemaal niet meer. Ja. En ze was zo blij dat ze eventjes met ons kon praten. Dus dat was, nou ja, dat was gewoon fantastisch. Mooi. dankjewel voor je ja. verhaal. Dus jij zegt ook eigenlijk van joh, uh, uh, wat een klein praatje niet al voor een verschil kan zorgen. Precies. En wat, wat, en wat we ook voor mogelijkheden hebben, toch ook nog weer binnen het pand. We zijn gesloten, maar we kunnen best wel eventjes uh, ruimte maken om een gesprekje aan te gaan. En als je dat... Uh, nou ja, niet iedereen kan tegelijk natuurlijk naar binnen komen. Maar stel je voor dat je daar nou echt heel erg veel behoefte aan hebt. Bel ons even en we maken een soort van afspraak. En we doen de deur even open en we maken een praatje. En eigenlijk is dat hetzelfde als dat je dat in de tuin of ergens anders zou doen. Maar het kan wel. Oké, okay, Hans, en wie moeten ze dan bellen? Dan moet je het nummer van uh, Pluspunt bellen. En dat is 023 57 En dan krijg je de balie. En de balie is eigenlijk op dit moment altijd bezet door de vrijwilligerscoördinatoren. Dus dat zijn, uh, de, nou ja, gewoon vast personeel van, uh, van Pluspunt. Die daar dan ook de telefoon aannemen. En die daar dan ook uh, nou, weten wat ze daarmee moeten doen. Wat? Dus het is, uh, ja, het, is, het is een van de mogelijkheden die heel klein zijn, maar waar je mensen toch eventjes mee helpt. Oké, okay. nou da uh, dankjewel Hans voor je verhaal. Bedankt voor het luisteren allemaal. Dit waren Hans en Marieke van Plus Zandvoort Hou vol en tot gauw. die je normaal gesproken op de donderdagavond zou verwachten. Ik zeg het weer met enig voorbehoud. Als alles goed gaat, dan is er een thuisopname die ik zelf heb gemaakt van het programma waarin Het nodige nieuwe materiaal weer te horen is. Dus... Dat is even de vraag of het allemaal door uh, kan gaan. Bloodcrawls, blood moet ik uh, zeggen, van Meadowlake. Komt uit uh, Groningen. zijn niet uh, de enige Groningse muzikant. Want uh, uh, I took name. Chris van der Ploeg die komt daar ook uh, vandaan. Ja, en uh, dan uh, is het, het eigenlijk het uh, weekend uh, dat, uh, dat er uh, dit had uh, moeten plaatsvinden. Uh, maar uh, dat is niet het uh, geval. Even maar uh, dan een beetje onszelf een beetje uh, kietelen ben, want uh, <laughs> ik zag uh, op Facebook uh, dat je uh, zeer geïnteresseerd bent uh, in een evenement uh, die dit weekend zou moeten plaatsvinden, maar dat, uh, dat gaat, uh, gaat gewoon even de koelkast in, uh, denk ik. Ja, nou, wij zouden dus vandaag als zandvoerders uitgenodigd worden op het circuit. Ah, oh, dat oh ja, maar, was natuurlijk, ja, uh, ja! Ja, de donderdag ja, ja, was voor ja, de zandvoerders ja, ja. en, en daar zou dus van alles uh, te zien en, en, en te doen zijn. Ja, maar ja helaas de kaas, zoals ik ergens las. <laughs> ja. uh, maar ik, ik neem aan dat wij dit volgend jaar uh, riant gaan inhalen. Dat denk ik ook. Er zijn natuurlijk verschillende meningen over ja of nee publiek. Eerlijkheid gebiedt mij om het toch met publiek uh, veel leuker te vinden. Ja. En dan wacht ik liever een jaar als dat ik televisie moet kijken... en achter in mijn tuin uh, rijden auto's rond. Ja, ja, exact. Dan, uh, dat, toch? Dat, dat lijkt me uh, beter. Uh, Zandvoorters kunnen wat, uh, wat dat betreft uh, best wel wat hebben... als ik uh, David Molenburg uh, mag uh, geloven. Uh, nou ja, jij hebt hem zelf uh, gesproken uh, afgelopen week. Ja, dus, uh, David Molenburg is een startende Zandvoorter. Hè, dus die, uh, <laughs> die, die gaat dat ja, allemaal wel goed ja, doen. Ja, misschien net, net zo goed als Max Verstappen. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, <laughs> Je doelde op, uh, op een evenement van het weekend. Hè? Ja. Dus dat zou dan uh, morgen de vrije trainingen. Ja. Zaterdag kwalificatie zonder het grote spektakel. Ja. Uh, uh, er is ook veel gesproken over de evenement, of het evenement. Het gebeuren na de Grand Prix. En dan praat ik over 4 en 5 mei. Ja. Nou, daar zijn we dus druk mee bezig. Mm. En wij hopen aanstaande maandag en dinsdag een uitzending herdenking en viering op ZFM TV te kunnen brengen. Dat, dat, daar hebben we jou heel erg veel over gehoord. En niet alleen jou, maar ook Leon had het van de week gisteren, geloof ik, had hij het er nog over. Dus, en het leuke was, toen ik jou moest bellen gisteren, toen had jij Leon net op de telefoon. Ja, <laughs> ja. Dus... we zijn net bij het Joods monument geweest en uh, Rabijn Spiro heeft daar zijn... Uh, zijn toespraak gehouden en het jaarlijks gebed. Nou, ik moet toch zeggen, uh, het maakt wel indruk. Ja, ja, dat geloof ik wel. Dat, uh, dat, dat denk ik ook. Um, uh, neem aan dat de groeten ook uh, misschien in die richting gaan, of niet? Nee, de groeten gaan toch richting Circuit. Ah. En de, die doe ik aan mijn schoolgenoot Jan Lammers. Oh. Jan Lammers heeft. Kunnen we deze er weer onder zetten? Wat zeg je? Kunnen we deze er weer onder zetten? Ja, die kan je <lacht> er straks weer onder zetten. Nou, ja, we ja. weten allemaal, uh, Jan Lammers, uh, hart en nieren, het verhaal van de slipschool, kent elke Zandvoorter. Mm -hmm. Maar vooral de laatste uh, twee jaren heeft hij ontzettend veel uh, uh, gedaan om, uh, om dit allemaal aan elkaar te breien. Als directeur ben je toch uh, uh, alle handen en voeten van de organisatie. Ja. En ik wens Jan dus eigenlijk ook een, een jaar toe waar hij het nog hartstikke druk krijgt. Maar dan met leuke dingen en dan volgend uh, seizoen gewoon weer lekker beginnen aan de nieuwe Grand Prix 2021. Ja, uh, als, je, als je ook uh, Lammers hoort, uh, dus, uh, hij heeft dat ergens op een, een of ander ondernemerskanaal uh, uh, gezegd, uh, van, uh, van ja, uh, we moeten dit ook uh, achter ons uh, kunnen laten en uh, gewoon ja. weer scha uh, de schouders uh, eronder, samen de schouders eronder. Hè, dat zei hij eigenlijk. Dus, uh, ja, maar hij, is ook, hij is ook heel realistisch, waarom moeten ja. wij feestvieren terwijl andere uh, in, in de grote zorgen zitten? Ja, ja dat, dat is het. Dat... En... Terecht. Terecht. ja ja dus die dus pluim gaat ook uh, uh, speciaal ook uh, naar onze dorpsgenoot Jan Lammers Jazeker. oké okay. uh, ja, ik dank ja, ik ja. wanneer praten wij weer met elkaar uh, morgen weer oh dan is het helemaal goed ja uh, morgen, ik jou morgen morgen ja dan, uh, dan spreek ik je graag morgen dus gaat het helemaal goed komen is goed jaap Dankjewel. Tot en dat was Ben weer verder met de muziek Hier is Veline, hm. Nederlandstalig werk alleen Ik ging hard, alles gittert, alles zacht Het kan maar niet te hard, alles hapert, alles zwart Was dat met alleen en uh, we hebben nog één gesprek uh, klaarstaan uh, met uh, Pluspunt uh, die gesprekken opneemt met mensen die daaraan verbonden zijn. Uh, ook Deborah uh, zei het dat zij ook onderdeel uitmaakt uh, van het Sociaal Wijkteam. En Marieke had dus een gesprek ook met haar. Goedemorgen allemaal. Uh, je spreekt met Marieke van Pluspunt. Vandaag ga ik in gesprek met Deborah van het Sociaal Wijkteam in Zandvoort. Goedemorgen Debora, kan je je even kort voorstellen? Goedemorgen Marike, zeker. Uh, mijn naam is Debora Koelewijn. Ik werk in, uh, in het socialiteam als maatschappelijk werker. Samen met nog een aantal uh, andere collega's. Oké, okay, goedemorgen. Hey Debora, ik hoorde over een extra inloopspreekuur. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ja. Uh, zeker kan dat. Uh, wij hebben uh, onze reguliere openingstijden natuurlijk, we zijn gewoon van maand met vrijdag geopend telefonisch en via de mail, uh, maar wij hebben altijd inloopspreekuren gehad, fysiek. Helaas kan dat door de coronacrisis nu niet, dus hebben wij een alternatief bedacht en uh, doen wij in samenwerking met het CEG een online inloopspreekuur. Oké, okay. en op welke dagen doen jullie dat dan? De mogelijkheden voor bij het sociaal wijkteam zijn op de dinsdagochtend van 10 tot 12 en op de donderdagochtend van 10 tot 12. Oké, okay, en wat voor vragen kunnen mensen dan bij jullie terecht? Mensen kunnen uh, met allerlei vragen bij ons terecht. Uh, dat kan gaan over bijvoorbeeld de eenzaamheid die nu naar voren komt uh, in verband met de corona. Dat kan zijn met vragen over financiën vragen over wonen, um, als mensen zich bijvoorbeeld vervelen... en niet zo goed weten wat ze moeten doen, of ze daar tips voor kunnen krijgen. Maar ook bijvoorbeeld uh, als het gaat om opvoeden of thuiswerken samen met kinderen. Wij werken goed samen met de CEG En um, dan kunnen ze ook met dit soort vragen bij ons terecht. Mm -hmm. uh, en dan hopen we dat we er samen uh, uit kunnen komen... en dat we mensen advies kunnen geven... Okay. En als het blijkt dat het inloopspreker daar te kort voor is, uh, kunnen we altijd kijken of we dan een vervolgafspraak kunnen maken. Oké, okay, en dan kan je eens een voorbeeld noemen. Hè? Stel, uh, ik ben moeder en uh, uh, mijn kinderen zitten de hele dag te gamen. Maar, ja, dan kan ik jou ja. bellen, maar wat kun jij dan doen voor mij? Uh, uh, ouders met kinderen en ouders met uh, kinderen die uh, inderdaad alleen maar zitten te gamen en geen oog meer hebben voor, uh, voor huiswerk bijvoorbeeld. Uh, die vragen die liggen echt bij mm het -hmm. CEG. Dus uh, die kunnen dan tips geven hoe je daar als ouder zijn ermee om kan gaan. Oké, okay. dus je kan, het, het kan natuurlijk zorgen tips. voor spanning in huis. Zoals, ja. als ouders thuis werken, kinderen de hele dag thuis zijn en kinderen alleen maar willen gamen. Ja, wat ga je dan doen als ouder? Ja. En hoe ga je daar dan mee om? En kunnen jullie bijvoorbeeld een uh, voorbeeld noemen van een uh, situatie waarin iemand hulp heeft gevraagd? Wat jullie dan tot nu toe hebben geboden of wat je dan kunt doen? Um, want het lijkt me zo moeilijk hè? als je thuis zit. Ja, ik verveel me. Ik, ik denk dat we ons allemaal vervelen. Uh, maar wat kunnen jullie ja. dan doen? Nou ja, we kunnen natuurlijk wat tips geven over wat er nu wel gedaan kan worden. Uh, hm. Ze zoeken bij Pluspunt altijd nog wel vrijwilligers voor de boodschappendienst. Dus op het moment dat iemand zegt ik verveel me of ik wil iets nuttigs doen voor de wijk. Uh, kunnen wij de persoon die zich verveelt in contact brengen met Pluspunt. En kijken of daar dan misschien, misschien op gepaste afstand uh, iets met de boodschappendienst gedaan kan worden. Okay. Of we kunnen samen nadenken van hè, waar ligt het dan aan dat, dat u zich verveelt. Um, en uh, wat kunnen we samen bedenken waardoor u zich wat minder gaat vervelen. Of dat u het idee heeft dat de tijd nuttig besteed wordt. Oké, okay, nou super, bedankt. Ik denk dat uh, ik heb hier in ieder geval veel aan heb. Uh, dus ik wil jou ook bedanken. Bedankt voor je input, bedankt mag, voor het luisteren. Mag ik je het telefoonnummer nog geven waar mensen zich kunnen oh, aanmelden? Zeker, excuus, yeah. <laughs> ja. Dat is misschien wel handig. Het telefoonnummer waar mensen zich kunnen aanmelden is het telefoonnummer van het informatie- en adviesteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Heel lang woord. Uh, en dat is 088. ...995-8484. Dus 088-995-8484. En mensen kunnen zich daar aanmelden voor alle vragen voor het Social wijkteam. Team... Uh, ...en ook alle vragen voor uh, het CEG. En mocht het nou zo zijn dat mensen vragen hebben die zowel voor het Social wijkteam Team zijn als voor het CEG... Dan gaan we uh, als collega's samen het gesprek aan. Okay. Dus mensen hoeven niet te kiezen. Super, dus iedere donderdag van, uh, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur? Ja. Super. Dankjewel je En die... het, bellen, het bellen voor een afspraak mag elke dag. Gewoon van maandag tot naar vrijdag. Oké, okay, dus iedere dag zijn jullie bereikbaar, maar dat extra spreekuur is er dus op die dinsdag en die donderdag? Juist. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Hier was Deborah van het Sociaal Wijkteam en Marieke van Pluspunt. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Nog eens niet een... so to fall in love. It's so easy. To nog fall nog... in love. Ja, dat, dat, dan ken ik het plaatje toch niet goed genoeg. Uh, ik had gewoon mijn waffle moeten houden. Linda Ronstedt onderbreken is uh, een beetje heilig, uh, Schennis. It's so easy. Een van de, de betere zangeressen in de wereld die er rondloopt. Uh, tenminste, volgens ex-collega Bart van der Meer, die er ooit uh, wel eens op de donderdagmiddag heeft uh, gezeten. tussen twee en vier dit hij hier een leuk uh, programma. Maar die tijden zijn voorbij. Um, dan heb ik er nog één. Uh, tenminste voordat ik uh, de gebruikelijke afsluiter uh, ga draaien. En dat is deze van Madonna. En dat is dan niet van dat album Confessions of a Dance Floor. En ook niet die, die cover die ze heeft uh, bedacht. Maar van Hard Candy. De nummer dat heet Give It To Me. Trouwens met Pharrell. Want die hoor je hier ook nog op. What are you waiting? It's stupid, it's stupid, get stupid, don't stop, it's right. stupid, it's stupid, get stupid, don't stop, it's stupid, it's stupid, get stupid. Get stupid, get stupid Als er iemand is uh, die de nodige kunsten uit heeft uh, gehaald in uh, de wereld dan is het uh, Madonna wel uh, altijd wel voor uh, stof doen oplaaien uh, als het uh, gaat om een aantal uh, pittige uitspraken of met uh, baanbrekende clips uh, komen en weet ik allemaal dat soort dingen niet meer. Uh, bovendien is er ook een uh, link tussen Madonna en het Eurovisie Songfestival, wel twee keer. Uh, Zij al, uh, aan het uh, begin van deze uitzending had, uh, had ik het over uh, bijvoorbeeld uh, ABBA... met uh, Gimme Gimme Man After Midnight, dat had uh, Madonna toen uh, bewerkt. Uh, en uh, dat had ze op een gegeven moment op Confessions of Floor gezet is ook een uh, grote hit uh, geweest. Dat heeft ze gevraagd ook netjes aan uh, de leden van ABBA. Kan ik dat gebruiken, die sample? Ja, geen probleem. En ze vonden het zelfs nog hip ook. Uh, de tweede keer is uh, zelfs dat ze bij uh, de Eurovisie Songfestival finale van afgelopen jaar... in 2019 uh, een optreden hebben gedaan. Maar dat was dan toch iets waar de mede, uh, de nodige vraagtekens achter hebben gezet. Goed, het, uh, het zit er weer op. Dat betekent dat het uh, weer de tijd is om uh, het uh, pand te verlaten. En af te sluiten met Howard Jones. Want het kan alleen maar beter gaan mensen. We moeten alleen enorm veel geduld hebben. En uh, dat is voor misschien heel weinig mensen weggelegd. Inclusief ikzelf. Tot morgen. Dag.